Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Dick Schoof wordt de nieuwe hoofdredirecteur van de AIVD, de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Volgens Haagse bronnen wil het kabinet hem morgen voordragen. Hij volgt Rob Berthollet op, wiens termijn er later dit jaar op zit. Schoof is nu nog de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Dat is hij sinds 2013. Daarvoor had de planoloog ook al diverse andere ambtelijke topfuncties op het terrein van justitie en veiligheid. Zo was hij hoofddirecteur van de IND en bereidde hij op het ministerie van Justitie de vorming van de nationale politie voor. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat André Postema, de voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse VMBO-scholen, opstapt. Van oud-PVDA-minister Ploemen, nu Kamerlid, is dat op een pijnlijke manier uitgelekt. Ze schreef in een bericht op social media aan partijleider Ascher dat Postema niet overeind gehouden kan worden. Iemand moet nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden. Schrijft, uh, schrijft Ploemen. Het bericht is per ongeluk gepubliceerd. Postema is ook fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Hij wil zelf niet opstappen als bestuursvoorzitter van de Limburgse VM VMBO-scholen... zolang het onderzoek naar de examenfraude loopt. Een aantal eendefokkers op de Veluwe labdierenwelzijnsregels aan hun laars. Dat blijkt uit beelden die activisten van Animal Rights in het geheim hebben gemaakt. Op de videobeelden, die zijn gepubliceerd door RTL, is te zien dat eenden bij het inladen voor vervoer naar het slachthuis worden gekeeld, geschopt en tegen wanden worden gegooid. Animal Rights liep een aantal dagen undercover mee bij drie eendenfokkerijen. De bedrijven willen tegenover RTL niet reageren. De voedsel- en wareautoriteit gaat de zaak onderzoeken. Kabinepersoneel cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair legt op 25 juli het werk neer voor 24 uur. Dat gebeurt in België, Italië, Portugal en Spanje. Het is nog onbekend welke gevolgen de staking heeft voor Nederlandse passagiers die vliegen op deze bestemmingen. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij 20 graden aan zee tot 28 in het middenland. Morgen eerst wolkenvelden, later weer zon en 20 tot 27 graden. Dit was het NOS journal ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 de mi piace così Ik weet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 Así, así todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura.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 mais il est même d'ailleurs et tout ce que la colère Tamba, c'était pas des paroles en l'air